Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 23 uit Hoorn aangehouden... vanwege een ernstige mishandeling in Amsterdam vorige maand. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer de tweelingbroer van zangeres S10. Zij zegde onder meer haar optredens op bevrijdingsdag af... wegens privéomstandigheden. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen gevonden... op het dak van een garage onderaan een flat. Mogelijk werd hij daarvoor urenlang tegen zijn wil vastgehouden... De man die nu is opgepakt wordt verdacht van meerdere inbraken... en ontvoering of gijzeling met ernstig letsel. De grote demonstratie tegen het kabinetsbeleid rond Israël... heeft volgens premier Schoof laten zien... dat heel veel Nederlanders zich zorgen maken over Gaza. Het is voor het eerst dat de premier reageert... op de protestbijeenkomst van zondag in Den Haag. Schoof was toen bij de inauguratie van de paus... en zegt dat hij de Israëlische premier Herzog... daarover het protest heeft verteld. Agenten zijn vrijdagavond nog bij de vader van Jeffrey en Emma langs geweest... na een melding van de moeder van de kinderen. Dat heeft het sectorhoofd van de politie Groningen bevestigd op de persconferentie vanmiddag. Toen is besloten om niet in te grijpen. Of dat een juiste afweging was, is nog te vroeg om te zeggen, zegt hij. De lichamen van de kinderen en hun vader werden gisteren gevonden in een kanaal in Winschoten. Er werd dagenlang door vele zoekteams naar ze gezocht. Er mogen vanaf 4 juni ook geen bruiloften meer worden gehouden... bij Zalencentrum Event Plaza in Rijswijk. Dat heeft de rechter bepaald. Al geboekte bruiloften mogen tot die tijd doorgaan... behalve als het feesten van Koerden en Eritreërs zijn. Bij meerdere van die feesten waren de afgelopen jaren ongeregeldheden. De gemeente Rijswijk wil geen nieuwe vergunning geven aan, de za aan het Zalencentrum. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en droog. Het koelt af naar 6 tot 10 graden...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 Het is een stipje op de kaart, Cuba. Hij sluit als weer de moeite waard. Cuba, Viva Speciaal. Cuba, eiland in de oceaan. Cuba, zeven Russen in Cuba. Cuba, Viva Speciaal. Het avontuur ligt hier voortdurend op de loer, de jonge man. Wasluis, uiterlijke boer, nu is hij dood. Hij drijft al dagen in de baai en zijn kop. ...is afgevreten door een haai. Goedenavond luisteraars van de Krochten vanuit een woonark in de buurt van Aston Delft. We ontvangen hier Willem Wisselink, voormalig regisseur en scriptcijfer.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 Nou, dan willen we graag terugkeren naar je jeugd. En ja. uh, wat mij opviel is dat je uh, geboren bent in Kopenhagen. Ja, dat klopt. Het ja. is omdat mijn moeder had suikerziekte. En uh, ik ben uh, de eerste generatie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 Uh, de suikerziekte van mijn moeder. Ja. Um, uh, werd ik daar ook wel eens gestest gewoon. En dan gingen mijn ouders op vakantie. Stond ja, uh, zat ik ja. lekker bij mijn grootouders. Ja. Ik heb daar een enorme band mee. Ik heb, ik, Kopenhagen is ook nog een, echt een ongelooflijke warme plek voor mij. Leuk, Het is echt een ja. heerlijke stad. Ja. Maar je bent dus geboren in Kopenhagen. En ja. daarna weer teruggekeerd naar Nederland. Enschede. Enschede. Ja. ja. En, en daar opgegroeid. Ja.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 of 57 uitgezodemieterd. Omdat toen mijn grootvader overleed... bleek dat hij alle aandelen aan... allerlei mensen had. En dus het, die fabriek was helemaal niet meer van de familie. En die zei van nou, dat jonge ventje... dat, dat mijn vader zijn. was... met hele uh, vreemde ideeën... Die, moeten we, die, die hoeven we er niet uh, nee, bij. Dus ze zijn we verhuisd naar Arnhem. En daar ben ik uh, eigenlijk op gegroeid.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 de eigenaar van het landgoed afstammen, maar het kan ook zijn dat wij op een boerderij woonden ja. uh, bij dat landgoed. Ja, en het landgoed heb ik nog opgezocht, maar er is nu een of andere over is, is een camping ergens die uh, ja. op dat oude landgoed heeft okay. gestaan.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 Okay. Uh, de, drums, lageen, ja. de drums is... Um, is uh, want wij, Kees en ik we werkte op een gegeven moment... Kees Maas is de andere helft van de Kevies, ja. Kevie, Die uh, werkte voor de VPRO. Uh, we hadden een DME aan het programma. Daar uh, maakten we uh, sketches voor. Weet ik wat allemaal niet. En uh, dan maakten we ook altijd een nummer. Elke week maakten we weer een nummer. En uh, toen hadden we het probleem... dat We moesten zijn ja, het de hele tijd Fred Bondhuis, De drummer waar we toen heel veel mee werkten. De hele tijd weer die onze kleine studio binnenhalen. Ja. Ja, dus ik dacht van, weet je wat, als je nou gewoon... een paar verschillende dingetjes indrukt, okay. <laughs> dan ja, maken we daar loepjes van. En dat hebben we zo, zo is dat gebeurd, ja. En, um, en de compositie... van Cuba is... Werken, Kees en ik werken... dat is dan ook weer de toevalligheid... en het, en het, en het imperfectie. Kees, is, Kees Maas is geen muzikant... Okay. Hij heeft wel ongelooflijk goede smaak... Ja? maar hij kan het ook gewoon eigenlijk niet. Dus hij gaat achter de toren zitten en zo... Like, waw, waw, waw, waw, waw, waw, waw. En ik... Ho, uh, oh, ho, oh, oh, ho, wacht even, wat is dat? Weet je wel, even Lekker, kijken, en ja, ja. zo... Uh,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 Een heel mooi resultaat opleveren. Okay. En uh, vooral dat boem la la la, boem la la, vind ik echt zo. Dat is een soort melancholische. Ja. ja, het is ook weer een mooie tekst. Ze weten ja. met zichzelf weer eens geen, geen raad. raad. Ja, ja. oh. oh. Ja. Ze gaan weer wat bestellen, twee sterke drank. Ja. De, ja. Het is. Uh... Nou, het is, ook, het is ook gewoon humor. Ja, dat ja, was wel ook een belangrijk. Ja. Ja. Ja, wij maakten toen voor de VPRO een soort. Uh, ja, dat was een soort met Rick Zaal. is natuurlijk de Was dat in... een programma met. met ook met. Uh, Peewee en de Specials. Jacob Klaassen? Nou, dat weet ik niet. Wij was het was de... ook vrijdagavond. Ja, ja. Was vrijdagavond. Maar. dat uh, is eigenlijk ook een soort voor, voorloper van Boraat. Weet je wel, Boraat ja. is later ja, ja. gekomen. En daarna is er weer Jiske Vet uit voortgekomen. Ja. ja. Uh, toen waren wij al lang afgehaakt, natuurlijk. Uh,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 Met de meest uh, bizarre dingen. heerlijk. Ja, het was echt heel erg leuk. Maar op een gegeven moment we wisten we gewoon echt totaal. En toen zeiden van, toen moesten we het inleveren. We hadden gewoon een kwartier en het was een half uur. En uh, toen heeft Rick zaal gewoon gezegd, nou dan doe ik gewoon stilte. En dan heeft ja. hij <coughs> gewoon stil tot de radio uitgezonden met, met duivige koer. Hij zei, nou, we hebben nog ergens boven in een kerktoren een microfoon hangen. En daar hoor je dan daar en hoor je dus... Die duifjes een beetje krabbelen op die... Ja, oh, ja. en dan kwamen wij weer ineens. Dan nou, ja. dacht van, is die radio nou kapot? Of, ja, dat is wel, ja, dat, is wel, nou. ja. dat was ook de laatste keer dat we meededen. Hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Toen is de duif gecontracteerd. Ja, toen is het, was het klaar, ja. Dat ja, is goedkoper. Ja, ja. ja. ja precies. Ja. Ja.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 Hij was zo'n was beetje Donald Trump oranje. Hè, maar <tijdacht> echt gewoon dus, ja. Ja, dat was. Ja, en opgemaakt. Dus ik weet ja, natuurlijk als kind, ik, wat was ik? Zes. Ja. Eh, ik had geen benul wat, wat, hoe dat zat allemaal met dat opmaken. Dus ik dacht, oh, jezus wat is die man knap en er is een mooie gave ja. oranje huid en dat blauw zwarte haar. Ja, ik ja. vond het helemaal te gek. En dat nee, nummer ja. ook, wauw. Bossa Nova. Hey Bossa Nova baby. Ja, geweldig. En uh, met een, dat, dat, dat, dat ingetogen duwende zingen. Ja. Ja.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 Uh, maar dat waren toch achteraf gezien, dat niet echt wereldnummers zoals Ramona en... Het uh okay. was wel een mooie show, hebben we veel gehoord. Oh ja? Ja. Oh, dat heb ik nooit gezien. Nee? Ik ben wel naar een film geweest waar ze in optraden. Ja. En uh, hadden, ik, ik weet helemaal niet meer waar die film over ging, maar ik weet wel dat ze optraden in. <lacht> of ze van de trapje aflopen met die gitaar ja. En toen, Ramona zingen. Of weet ik wat? Ja, dat was echt geweldig. Ja. Ja. Dat is wel een iconisch bel, dat heb ik ook nogal op mijn netverlies staan, volgens mij. Ja? Ja. ja. ja. ja. ja. ja maar ze zijn best belangrijk geweest voor de Nederlandse popmuziek. Absoluut. Dus Absoluut. Nou ja, die ja. Indische muzikanten, of uh, Amonese ja. muzikanten, ja. uh, Tilman Brothers. Thielman Brothers. En, uh... Ik heb dus nog een gitaar staan uit een Fender uh, Mustang uit 1962 of tot 64 zoiets. Van de Tilman Brothers overgenomen. Oh, Oké. Okay. <laughs> okay. voor 200 gulden in, in de, de tijd gekocht, ja. ja, begin jaren 70. Ja ja, maar ze namen ook andere instrumenten mee, hè? Ook andere, uh, andere rippers en zo. Dus ze zijn wel belangrijk geweest. Maar, Ik uh, heb geen idee. Ik heb met die... elektrische ook ja, veel, Het was gewoon nee. een beetje shadows. Na het was ja. toch wel een beetje gewoon nadoen wat er in Amerika was, hoor, ja. volgens mij. Of Engeland, hè? Ja. Meer Engeland voor ons, ja. ja. Ja, Engeland. Ja, we deden meer elf of uh, uh, Cliff. Cliff na dan Elvis Presley, ja. Oh ja? Ja. Ja, Rob nee, ja, de Neijts nice was de Nederlandse Cliff Richard, hè? Ja.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 dat singeltje, nou die muziek vond ik niet zo. Volgens nee, eh, nee. mij, ja, had niet dat was het. was een water op een gegeven moment, dat dus ja. kan ik me herinneren. Ja, ja Jan en Kjeld, ja, maar nee. ik snap helemaal nee. niks meer voor mij. Nee. Nee. Maar ja, ook eh, nooit ergens meer terechtgekomen, nee. eh, volgens mij. Nee. Nee. Ook weer gegooid. Nee, die heb ik nog, denk ik. Heb je, je nog in? Je? Ja. Ik denk dat ik die, ja. die nog heb. Ja. ja, ik wat singeltjes van mijn vader. Net als, uh, oh, wat leuk, hè. ja. Ja, ah, leuk. Ja. Ja. Ja. The Everly Brothers. Ja. ja, dat soort. Ja, dus, ja, Brothers, ja, ja. Het dan, mij, dan uh... Ja, is dat zo? Ja. ja. Een ja. Ja. Ja. Nou, andere muziekgeneratie. Ja, ja. ja. zonder meer. Ja. Ja. Ja. ja, nee, de muzikale vorming kwam bij mij in de jaren zeventig en tachtig. Oké, okay. eh, wat ja. dat betreft. Ja. Nee, mijn moeder was dus aan. inderdaad een hele belangrijke uh, bron. Die zei op een gegeven moment: Moet je dit eens horen? Toen uh, was op de radio: uh, I wanna hold your hand. Ja, okay. En dat was geweldig. Ja. Dat was echt van Jezus, dat is dit, joh. En uh, ja, mijn moeder was wel een heel erg stimulant. Je heeft wel heel veel gestimuleerd. Jeder avond gate erst die straasen in de kleine stad in Tennessee. Om die grozen, onder die kleine Kennen I'll leave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 en die, uh, en die zong dan met, met zijn zongen okay. ze dan tijdens de ja, af als dus ik me ook herinneren ja, dat ik onder tafel zat en ik keek naar die, die vrouwen die daar. Die, ja. ja, prachtig. Ja, prachtig. Ja, ja. Ja. Ja. Maar ze was niet zelf, ze speelde zelf niks ook, nee. nee. Weet ik weet het niet. En mijn vader was, kwam van een.. Ja, zijn moeder was operazangeres tussen aanhalingstekens. Ja, dat is. Ja, dat was je. Ja, ik kon natuurlijk ook. kan ook zeggen dat ik operazangeres ben. <laughs> uh,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 tot ik toe behoorlijk goed door het leven gebluft. <lacht> en, uh, daar heb ik het goed voor mee professioneel omdenken. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Daar kwam er wel een beetje op neer. Ja. Dus net even, net even een iets andere aanpak... of een iets andere gezichtspunt pakken. En dat is, geldt overal voor. Kunst, muziek. Uh, Klopt. Uh, daar ben ik wel in getraind. Humor was een hele belangrijke factor in onze familie. Lachten, ze lachten zich altijd helemaal af apenzuur. Mijn vader heeft ook deens leren praten. Omdat hij uh, die gesprekken aan tafel wilde volgen. Ja, niet en niet zo van... Ja, we zeiden net dat, dat, dat, ja. dat. Nee, hij wilde het gewoon meteen binnenkrijgen. Ja. Nou, misschien even een bruggetje naar... Uh, je hebt ook een muzikale keuze gemaakt... voor, ja. voor dit programma. Ja. In ieder geval een aantal suggesties aangedragen. Ja. Ja. Van de Beatles heb je I Am The Walrus... Ja. uitgekozen. Ja. Zit daar nog een bepaalde gedachte achter? Of is dat nou, je favoriete nummer? Nee, het is niet, maar ik weet niet wat mijn favoriete nummer is. Dat heb ik sowieso een groot probleem mee. Daarom was die lijst ook vrij lastig. Van Boy weet ik het trouwens wel. Uh, maar van de Beatles uh, is de Walrus een uh, mooi voorbeeld van de overgang tussen het, uh, het popliedjes zingen en het experiment.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 ongelooflijk getalenteerde uh, uh, orchestrator, yeah. uh, arrangeur, yes. arrangeur, producer, producer. Yeah. heeft ook, daar is volledig meegegaan. Hij heeft ook een fantastische uh, fantastisch violentrack ervoor gemaakt. Yeah. En uh, dat is echt, uh, dat vind ik echt een heel erg mooi yeah. voorbeeld van uh, wat mij inspireert, zeg maar.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 omgedoopt met de University of Swing. Dat vonden we al eens tijd. En, uh, maar Kees trouwens laatst van zei van... dat Johan en ik dat ineens hadden besloten. Johan Visser, de, de andere baas van Idiot Records. Zo van, oh, yeah. nee, nu, vanaf nu heten we de University of Swing. We hadden net Stefan Emmer. Ik had net Stephen Emmer uh, uh, in, met Stefan Emmer in de studio gezeten. Die had allemaal van titels als... A terracotta trimmings uh, <laughs> en, ja, ik vind, wat een bullshit allemaal eigenlijk dus ik, ik, ik ga ook en allemaal heel hoogdravend weet je wel ja, ja, ja. En dan nou, ja, die de inhoud wie? vogue, vogue ja, ja die heet dan ook vogue weet je ja. wel ja dan denk ik ook van hmm. ik vond die muziek te helemaal te gek ja. Ja. Uh, maar dat was een soort iets waar ik niet met me, hem niet in kon vinden ze maar zeggen en um, uh, daar de, Vandaar dat die plaat ook Terracotta Me Baby heet. Wat ook, een soort, ook weer een soort twist is van Terracotta. Als dus je niet ja, maar me baby zo van. Eh, kom op, hè, weet je wel. Terracotta Me Baby, daar kun je van alles bij voorstellen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja nou, daar hebben we dus inderdaad. University of Swing hoorde ook bij, uh, bij, uh, bij dat idee van we zijn ja. wat highbrow en oh, University of Swing. Swing. Wat is swing? Ja, ja. maar toch wel met een wink, met een, met een de, de, Ja, de, altijd. natuurlijk, ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, Maar toen dat punt was dat uh, toen hebben we ook samen Kees en ik nog heel veel nummers samen geschreven, maar het punt was dat we kregen, we, uh, we kregen ineens een budget en we konden in Wisselwoord uh, oh, gaan okay. mixen en, ja. en in goede studios opnemen en met studiomuzikanten. Ja.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 dus ja, we werden ook gereleased in Amerika en in Engeland en in Duitsland. Dus dat, ja, ik denk van nou, dan moet het echt goed, weet je wel. Uh, dus met, met uh, tubular bells erbij en, en drums en, en saxofoon set Wall of sound. Wall of sound, ja. <laughs> en daar heb ik me een beetje vergalopeerd. Uh, terwijl zo'n nummer als Robin Hood eigenlijk nog meer wat er ook op staat. Mm -hmm. Heel oorspronkelijke.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 En terecht achteraf gezien. Ja? ja, vind ik wel. Ik vind dat hij wel gelijk heeft gehad. Uh, maar aan de andere kant heb ik er ook weer heel veel van geleerd. Uh, we gaan ja. nu even luisteren naar het nummer Robert Hoent. dat is een ander nummer? Ja, vind ik goed. Robert ja, dat lijkt me een heel ja, ja, we ja. Het, ja, Leuk met, met ook de introductie. Velofsky Ve zit erop. Die zingt mee.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 Plaatje wat ik kocht. Ik kreeg plaatjes, oh, omdat mijn moeder natuurlijk ook enigszins geïnteresseerd was. Maar het eerste wat ik kocht was de Kings met uh, uh, All Day and End of the Night of zoiets. All of the ja, Night. All day and all, all, all of the, the night. night. Ja. ja. Uh, die heb ik met schoenen poetsen bij elkaar verdiend. Uh, bij de buren en familie uh, verhaalten. De familie in de, de Gussinklo... Daar haalde ik dan de schoenen op en dan kreeg ik daar weer en dan kon je voor 2,50 vijftig. Ik weet niet wat zo'n ding kostte toen. Maar ja, dat vond ik helemaal te gek. En dat is nog steeds te gek. Het is een mooi nummer. Ja, ja en, en het, het grappige is, want dat was eigenlijk voor mij gevoel... Paul Bacardi zegt altijd dat, dat um, Heltens Kelten het eerste nummer is. Maar volgens mij is dit gewoon het eerste hardnummer. Gunk, gunk, gunk. gunk. Dat, is ja, gewoon, is dat is gewoon hardrock. Ja. Uh, en de Kings zei natuurlijk...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 Want die hele kunstacademie was een soort, soort, soort, soort snoepwinkel. Dat was geweldig, ja. ja. En uh, toen, ik, toen, toen heb ik ook inderdaad met Kees samen. en met Paul Hayenius, bekend onder de, de naam Paul, ha, Paul, Paul, Paul Tornado. Ja. Uh, zijn we het Triolenbroekje begonnen. En uh, dat was dus een trio. En um, ze hebben dingen gaan maken. En, en dat, dat ging als de trein. Op een gegeven moment hebben we ook een, een nep-popconcert georganiseerd... van Johnny and the Moondog. Een nep-popconcert. Dat is in th, had je dus een TH. Het is nu de UT. Ja, de, de, de, de, de, de, de TU. De Technische Universiteit. Ja. ja. En uh, daar hadden we een grote zaal waar bands optraden. En daar hadden wij uh, bedacht: van... nou John in the Moondock, hè, dat is dan die oude naam van, de, van, de, van John Lennon John en, en uh, toen, toen hij nog voor de Beatles ja, was. Okay. Uh, de Amerikaanse band komen spelen. Nou, hebben de Muziek Express en zo we hebben allemaal dingetjes, ja? kleine advertentietjes. en, en, en dingen er tussen weten te krijgen. En, uh, nou, ja, en, en die lui die gingen ook mee dat een, en, Maar die, dat waren gewoon ik en Jan Prins en, uh, en een paar andere jongens die dat deden. <lacht> En uh, Kees en Paul en, en een hele hoop lui, die maakten een act eromheen met, ja, ja. met ijskassen die gesloopt werden op het podium. Oh, ja. En, ja. En, uh, ik weet nog dat ik een muis, die mui, ijskast had, hadden tien muizen gekocht. Maar <lacht> deed die ijskast open en daar vlogen die muizen uit. <lacht> en ik weet nog, daar heb ik nog steeds spijt van, dat ik eens een muis oppak en zo in mijn hand en zo...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 54 geboren. Dat is volgens dat mij ook correct. Dat is correct. Dus dat is correct, ja. <laughs> Benen maar. Daarna gaat er als het één grote blur. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Uh. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all the time. Leave me never uitgestapt uit Triolenbroekje en toen is uh, Kees meegegaan en, uh, en zijn wij begonnen met de kevies. wij hadden voor yeah. ons eindexamen we zijn, hebben samen eindexamen gedaan op die kunstacademie we deden dus allerlei projecten we hebben ook fotografische grafische gedaan ik heb beeldhout oh, alles. Uh, ja, ja. al, alles heb ik uh, aangeraakt okay. en ik was overal ook wel redelijk goed in weet je wel, net, net weer met dat hoofd boven het korenveld uit uh, klein stukje uh, maar ook niet, net niet zo dat ik echt dacht van dit wordt het. Hier ga ik in nee, doorbreken. Nee, nee, okay, okay. Generalist, um, generalist, ja. Ja, ja een algemeen, ja, algemeen specialist. Algemeen specialist, ja. ja. En, uh, dus Kees en ik deed eindelijk samen samen. En toen hebben we uh, voor de grap uh, een uh, show in elkaar gezet met... Uh, uh, Demis Driesos uh, als zanger. Uh, Dries Ringenier was uh, een docent. En die yeah. leek een beetje op uh, Demis de Roesos. Oh, oké. Okay. <laughs> en we yeah. hebben hem hebben een bungalow tent aan uh, laten doen. Dus heeft een bungalow tent aan. En we hebben heel hard in de hal van die... Uh,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 En uh, dan zaten we allemaal om die dingen te draaien. En dan stonden we daar. In die <laughs> hal van die En van die, dan traden we op. Als de de en daarna zijn wij dus begonnen met, uh, met de VPRO. Uh, oh, okay. Uitzendingen ja. ja. Ongelooflijk. Ja. Maar je voelde je dus als een vis in het water. Ja het was ja, helemaal maar. te gek daar ja. ja. ja lang waarom is dat omdat. Werd... Ja je werd gewoon gestimuleerd. In, in, in, in wat ja. je deed weet je wel. Je, je, je verzond, uh, ja er was een vitrine stond er op de. In, in de hal.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 daar ook in. En toen hebben, we, toen hebben we om een uurtje of elf s ochtends een enorme ruzie gemaakt. Zogenaamd. Ja. En uh, wegens ruzie. Uh, ja. Ja. Maar dat soort dingen deden we allemaal. En dat werd allemaal prima bevonden. Weet je ja. En dat is nu heel anders weer. Het is allemaal veel schools weer geworden. En uh, echt vak, een vak leren. En ik denk persoonlijk. dat dit mijn redding ook is geweest. Omdat. doordat je. Alles wat je beetpakt, iets van maakt. Ja, maar niet zeggen ja. van nee, je mag daar niet aankomen. Je mag... Ik heb ook toelatingstukken samen gedaan in Arnhem. Uh, de kunstacademie in Arnhem. Ja, ja. En daar was het echt heel stik. Dat mocht je niet. Ik, okay. Toen ik was klaar met het op opdrachtje voor het op toelaatsexamen en toen ging het rondlopen. Zij ze: hé, hey, weer terug naar je lokaal. En dat was helemaal niet, nee. niet leuk. Nee. En het, het goede van Enschede was dat ze, ze stimuleerden je echt in het, in het, oh. in het zelf. Ja, dingetjes verzinnen, oppakken, rare dingen. Kon niet raar genoeg uh, of je... Ja, maar die leraar in ineens weg, zijn. Nou, nee, nee, nee, nee, nee Nee, nee, nee, die, waren, die kwamen erbij. Oh, okay, maar je yeah. moest er wel naartoe. Okay, je moest yeah. echt tegen ze zeggen van... Uh, ja, Eén hele belangrijke persoon die ook voor de ARK... De Enschedeze School... Yeah. Hele belangrijke is, dat is Geert Voskamp. Geert Voskamp als een jonge docent... Hij was denk ik een jaartje of dertig toen hij uh, docent was... Terwijl wij daar zaten... Yeah. Uh, die had zelf, die idee ook allemaal zelf uh, rare projecten... zoals uh, films maken met de Correct Your Code Act. Dat je dan, uh, <lacht> dat je dan zo... aan uh, je man die constant <coughs> dit deed, weet je wel. Ja, en dan, ja, dan er ja. was een filmpje van een kwartier, weet je wel. <lacht> Samen met Lambertus Lambrechts. En uh, dat was een soort studio houtappel, heette die. En dat was, uh, dat, dat soort, dat was de sfeer. Ja, ja. En, dat, en dat was zo'n goede bodem voor ja, ja. mij... Ja. Leiders in de Niesbrigade. Ja. Dat was ook een afstudeerproject. Ik ja. weet niet of het nou serieus was bedoeld nou, of niet. Dat, dat, dat was niet serieus bedoeld. Okay. Maar het werd wel serieus. Okay. <laughs> Ik kreeg leden. <laughs> <laughs> uh, het was uh, een van die andere decens, Ja, dan moet je toch wel even... Ik had dus die Niesbrigade bedacht. Uh, van, ja, dat is dus de een vereniging voor hoorkoortsleiders. Ik had een enorme last van de okay. Bestond niet. Ook gelijk door uh, Hans van op de uh, opgebeld oh, nee. aan de radio. <laughs> ja, met een geïnterviewd. Het is een leuk uh, koffieprogramma uh, tussen de middag. <laughs> uh, maar ja, dat werd op een gegeven moment heel serieus. Dus ik heb het op een gegeven moment aan de astmavereniging overgedaan. Oh. Ja, maar, <laughs> maar de, de, de, het, het hele idee van de nietsbegade was de vormgeving. Ik had een liedje gemaakt. Dit is... Are you, are you, are you? Dan, nou, nee, <laughs> dat, dat was hem niet... <laughs> Het is, nou ik weet niet meer hoe het ging, maar dat was een soort reggae, want reggae was toen heel erg uh, in. En, uh, en een clip eromheen en een ja. allerlei teken, En de vormgeving voor de, voor de brievenhoofd en de uitingen, weet ik allemaal niet. Maar het, het werd wel een echt bestaand ding. Dus met Els Zijlstra, inderdaad, die was hem inderdaad hoofdvoorzitter. ...hebben wij nog eventjes met die nietsbrugade uh, <lacht> moeten doorgaan. Ik was wel blij dat ik was er vanaf was op een gegeven moment. Ja, dan komen de <lacht> Toen werd het toch iets te serieus. Ja, ja, ja. je krijgt lenen, moest je erbij bijhouden. Maar op een gegeven moment is het gewoon iets van honderd leden ja. of zo. <lacht> maar de Asthma was er erg blij mee dat het overgaat. Ja. Ja.